Het verschil is het gebruik van kernenergie. Het is vandaag precies drie maanden geleden dat tienduizenden mensen omkwamen bij de zware aardbeving en de daaropvolgende volgende tsunami. Meer dan twintigduizend mensen kwamen om het leven en de verwoestingen in de kerncentrale van Fukushima leiden tot een grote kernramp. Het kan nog maanden duren voordat de situatie in de kerncentrale onder controle is. Eigenaar Dekko hoopt dat de centrale begin volgend jaar veilig kan worden gesloten. Bij een viaal van Ikea in Dresden is een oploffing geweest. Er zijn twee mensen lichtgewond geraakt. De explosie van gisteravond beschadigde verder alleen de vloer en materiaal. Het is onduidelijk wie de dader is. Twee weken geleden ontplofte in Lille, Gent en Eindhoven ook al bompakketjes en filialen van Ikea. Ook toen maakte niemand ernstig gewond en was er weinig schade. Op het vliegveld van Bangkok zijn voor de tweede keer in korte tijd honderden schildpadden onderschept. De dieren zaten in koffers en waren vanuit Bangladesh via Thailand naar Japan verzonden. Maar toen de smokkelaars hun bagage daar niet kwam ophalen, werden er bijna 400 schildpadden weer teruggestuurd naar Thailand. Ze hebben 10 dagen in de koffers gezeten, het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De schildpadden zijn bij elkaar ruim 20.000 euro waard. Anderhalve week geleden werden in Thailand 450 schildpadden onderschept.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 Het weer vanuit het zuidwesten buien, het wordt zo'n 17 graden, morgen zonnig en zo'n 20 graden. Tweede pinkste dag, Bewolking en regen. Dit was het, en als dit is Dennis Mooi van de ANBB. Geen filus, u krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A5 Haarlem Hoofddorp. Daar staan ze tussen de knooppunten Raasdorp en de Hoek, dat is dus eigenlijk de hele A5. En de A6 Jouwer en de Loord. daar wordt gecontroleerd bij Jouwer. Ook op andere plekken kan dan worden geflitst, want het kapot kondigt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus, de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 Langs. De entree is gratis. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine, droger, koelkast, televisie? En wilt die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelicht hebben? Kom dan naar Radio Sleephoud. Op de Grote Krocht. Al meer dan 70 jaar het vertrouwde adres voor al uw elektrische apparaten. Radio Sleephoud levert en installeert al keukeninbouwapparatuur. In onze nieuwe winkel bent u ook van harte welkom voor reparatie en onderhoud. Radio Sleephoud. Op de Grote Krocht 34 tot 36. In Zandvoort. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoerse garage waar ze nog met mee meedenken Met veel persoonlijke aandacht kun bij ze terecht voor reparaties, in- en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service voeren ze nog steeds de bekende Fiat service DVZ-adres voor autoschades en apk keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. Een jouw specialist voor Zandvoort en omgeving. Ons bedrijf Standvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Ja. Hey. Zoom is ja. de zomerheer. Dit is de zomer van ZFM. Meneer, nu. Goedemorgen, Zandvoort. Ja. Oké, okay, we zijn erin. Dat doen we nog voor de tweede keer. <laughs> dat doen voor de we keer. Er gebeurt hier weer van alles, maar dat maakt de radio uh, maken ook zo leuk. Ja, het is nooit allemaal zo voorspelbaar en gelukkig ook niet zo professioneel, want we zijn gewoon een hele goede vrijwilligersorganisatie met heel veel vrijwilligers. Ja, die toch weer binnen vier minuten, het is dus tien over vier, het voor elkaar gekregen hebben dat we het voor de tweede keer de lucht in gaan. Dus we beginnen ja, opnieuw. Ja, morgen dan. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen, ja, Ben. Daar is weer. Ja. Uh, de redactie van deze Goedemorgen zaterdag 11 juni is gedaan door Yvonne Roosendaal en Ellen Janssen. Uh, de techniek is in handen van Karl Martin. En we krijgen koffie van Gunny van der Leeuwen. Dus mensen, als je een kopje koffie wil drinken in Hotelhoogland, kom er langs. En daar kan je dus radio kijken en luisteren. Ja. Hmm. Wat gaan we doen vandaag, Ben? We gaan uh, beginnen zometeen met Dirk Volk van de KNNV. Daarna komt Karin Rijsma, En dan komt hij al gezellig vertellen over de triathlon die voor het eerst in Sanford gaat plaatsvinden een spektakel alom een... ja en uh, daarna krijgen we de welbekende Gerard Kuiper onze derde persoon die is komt te vertellen uh, nog een keer uh, van wie die nou eigenlijk is wat zijn achtergrond is en hij is in Amerika geweest dus daar hoor je ook over gehoord zegt het voort ja dan gaan we boodschappen doen uh, en het nieuws luisteren en daarna komen we terug met uh, een politiek item een beetje Politiek, landelijke politiek. Landelijke politiek, politiek landelijk akkoord door de vereniging van gemeenten. Daar is flink over gebabbeld van de week. En de wethouder Gerton gaat ons vertellen hoe het nou werkt en hoe het in elkaar zit. Ja. En dan, dan komt voor de vijfde keer. Elk jaar komt hij wel een keer terug. Marcel van Red daarna. Er eens dus even uitleggen wat nou spinning on the beach inhoud zoals jou. Ja, ja, ja, ik fiets liever waar ik wat net... zie ook al. En nou, steeds op dezelfde plek blijven. ...want gaan... Je hebt met de natuurlijk een wijs uitzicht je... voor de er in de zee. Ja, maar het verandert niet echt nog nee, goed. <laughs> uh, uh... Of, uh... Dan ja. nou gaan we yoga doen. Oh, uh... Ja, ben Astrid van Den Hoed. Ja, die uh, gaat praten over hoe yoga uh, ex-kankerpatiënten kan helpen met uh, verder te leven. Ja, dan nou, staan we er dromen rond. Helemaal door en dan gaan jullie ja. naar oud zandvoort luisteren dus dan gaan we naar oud zandvoort luisteren ja maar eerst een muziekje maar eerst een muziekje en dan uh, omdat dit het eerste weekend is dacht ik toch wel een passie muziekje lendoorwaarts ah, ah, ah. en uh, andré van Bevel. Ja. op een mooie dingster dag als het even kon liep ik met mijn dochter aan het eindje in het park Ik eet de kajoren in de zon Geen maar de liefjes plukken Eendjes voeren eindeloos Kijk maar toch je jurk wordt nat Je handjes vuil en papa boos Vader was een mooie hel, vader was de baas, vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor rondje, hondje bijt niet Papa zegt dat hij niet beet. Op een mooie pinkster Met de kleine meid Als het kindje groter wordt Moos je in de knop zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazen op? <middels> Heb u dat nooit meneer? Ja, wel men precies als iedereen eet op de mooie diensten dag. Laat ze je alleen.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 Kan van de behanger zijn Of van een Franse zanger zijn Of iemand uit Den Haag Vader kan gaan smeken En gaan breken. Tot hij de rater ziet Vader zegt pas op een kind Dat hondje bijt Ze luistert niet Vader is een hypocriet is een vader is een enkel en alleen maar voor de centen en de rest is voor. ik wou dat ik nog een keer met mijn dochter aan het randje ook kon op een mooie pinksterdag Summer in the zone, all the noise dicks turn in the zone, all the een... Een mooie toestendag, ja, samen in de zon, gaat er helemaal goed komen, ja. maandag wordt het natuurlijk een prachtig mooie, mooie dag. En uh, aangesloten bij ons is niet meneer Dirk, maar meneer Dick Fonk. Welkom. Dank u wel, voor Ik zei het al, als ik Dirk hoor, dan moet ik uh, oppassen. <laughs> <hij> ja, mijn doopnaam is Dirk, maar mijn roepnaam is Dick. Oké, okay, nou, dan gaan we gezellig door met meneer Dick Vonk van de KNNV. We hebben net al uh, gehoord dat het historische natuurvereniging is. Ja. Waarom is het een historische natuurvereniging? Het is een natuurhistorische. De natuurhistorie is dat uh, mensen kijken buiten zelf naar de natuur. En dat is dan dus natuurliefhebbers. Maar zelf wordt onszelf KNNV, vereniging voor veldbiologie. Dat is duidelijker voor de mensen dan natuurlijke historie. Dat is een woord van 110 jaar geleden, ja. want zo oud zijn we wel. En de vereniging bestaat uit uh, liefhebbers die van de natuur genieten door zelf te gaan kijken. Geen boekjes en geen... Uh, Website of zo. We gaan zelf in de natuur kijken, daar genieten we van. We proberen ook dingen vast te leggen, soorten die voorkomen, veranderingen in het terrein. We doen dus aan natuurbeleving, natuurstudie maar ook natuurbescherming. We hebben binnen de Haarlemse afdeling, die eigen vrediging is, verschillende werkgroepen voor vlinders en voor die bellen en voor kleine beestjes. Maar ook een natuurgroep die het kernbestand strand helpt uh, beheren, Muiden. De Kerner Bij de Strand bij is dus een groot meer. met daar omheen allemaal uh, aanduiden zandheuvels. Die groeien helemaal dicht met duindoorns. Maar als je dat niet dicht gaat groeien, maar gaat naaien. dan heb je daar dus vochtige, grazige plekken. met heel bijzondere soorten. Er zijn al 10, 20 soorten die alleen maar op het Kerner Strand voorkomen binnen Holland. En de andere vind je pas op Tessel of op Oostvoorne. Dus het Strand is heel bijzonder. Er is Natuurlijk nog steeds ruzie over wie ik moet gaan beheren. Toen werd gezegd: dan beginnen wij vast. Maar uh, dat, dat, dat stukje natuur is ook aan waar, waaien. Want het is hier uh, weggevoerd en daar aangespoeld. En daar is alles mooi gevoeld. Hoe ga je dat beheren? Want het is natuurlijk een levend ding. Er gebeurt van alles. Bij de KNV is dus heel veel enthousiaste amateurs. Maar ook een aantal professionele mensen. krijgt heel veel advies van, dus uh, landelijk uh, corrivee, Zoals Ger die nu niet meer woont. En die hebben ons dus uitgelegd dat die vochtige duimvalleien van nature hey, langzaam dit groeien. Waar het kunnen meer is verstoord geweest in het verleden door graafpartijen, is het daar een storisch milieu. En door dat dus nu goed te beheren, wordt de natuur weer geleidelijk aan teruggebracht naar zijn natuurlijke ritme. En door de lage valleien uit te maaien, daar ook alle hele bijzondere planten de te tellen, We hebben ook excursie, hebben dus... Uh, even kijken hoor uh, maandag 20 juni om half elf is er een excursie op het strand en die begint bij die uitzichttoren Nova Uit Zembla. Uh, uh, links of vredere? Ja, als het het beste komt er heel links weg. Ja. Uh, nog even met die beheersfus, dat betekent dat je letterlijk ook met zienschade en schip en dergelijke rondloopt? Ja. Nou ja, letterlijk. We hebben dus heel veel vergaderd om ook geld los te krijgen, ja, rechts, om de officiële kracht in te huren. Dus we, de nieuwe apparatuur van goede natuurvindige bedrijven. En die doen het grof werk. En wij hebben dan dus het denkwerk gedaan en we gaan het, het altijd werk doen op bepaalde plekjes. En ja, daar wordt ook gekeken wat het effect is van het naaien op de gewenste bijzonder soot die er staan. Onder andere Orchideeën, hele Zeldzomolateris, hele zeldzame Wolfsmelk. Zeeko komt daarvoor. Het is dus de oervader van de kool die u eet. Ja. Dat zijn allemaal dingen die dus spontaan zijn komen uh, aanwaaien, aanspoelen in het verleden. en die we dus in stand houden in die valleien. Ja. Uh, we hebben net even gesproken over de, de vereniging. U zegt, uh, de, de, het is een zelfstandige vereniging. De landelijke vereniging is de landelijke vereniging. Ja. Maar allerlei afdelingen hebben hun eigen zeggenschap over hun uh, gedeelte. Nee, we hebben dus, zij onderzoeken hun ja. regio. Er zijn 50 uh, afdelingen met onderzoek. ...ongeveer 8000 leden. Halen met 350 leden... ...is een van de grotere. En iedere afdeling... ...is een eigen vereniging. Met en we kunnen zelfs subsidie aanvragen. We kunnen zelfs in geval van nood... ...rechtszaken aanspannen. We doen het dus heel weinig, want wij zijn heel erg sterk in het overleggen met de goede ambtenaren en het doorgeven van de goede kennis. Zij uitnodigen voor een leuke excursie bij voorkende zonnig weer uiteraard. Ja, ja. Maar het is, de KNV is een mix van uh, verstandige amateurs en vrolijkheid. Verstandige amateurs en vrolijkheid. Dat is een mooie zin. Um, bij, en dit moet niet verkeerd opgevat worden, bij natuurverenigingen zie je inderdaad veel processen komen. U zegt, ik ga liever overleggen. Dat werkt wel beter. Wat denkt u van al die processen die onder de vereniging aanspannen? Is dat een beetje uh, hakkingshand en uh, proberen iets te veranderen wat je niet kan veranderen? Nou, eerlijk gezegd, is het dus vroeger, maar vooral bij de huidige regering, noodzaak om de rem te trappen. En het is vaak zo dat de mensen die in de KNV uh, verstandig van natuur kennis krijgen en verstandig opereren, als wij het met goede middelen niet voor elkaar krijgen dan pakken anderen het voor over. En wij leveren dus wel heel veel kennis en ook uh, de verstandige afweging van zaken in. Maar als gewoon dus afspraken gemaakt zijn, zoals over het binnenlaten van trekvissen bij de Rijn via een sluis, die dus moet opengaan op een kiertje, dat is voor uw land ook En de een of andere regering of andere figuur doet het niet om gewoon mensen te gaan pesten. Dan lopen wij al uh, met andere verenigingen mee. Wij leveren de informatie, uh, zij voeren de processen en heel stond de KNV zelf ook een proces voert. Zoals u speelt met Duitsland en Zwitserland hier. Ik zou graag willen dat Nederland dat meer open zit voor de trekvissen. Ja, er zijn hele algemene afspraken binnen Europees verband gemaakt en heel goed onderbouwd ook. En dat moet niet een een of andere uh, vreemdeling die boer in Groningen was en opeens in de Haag terecht Ik <grijpteel> denken dat het een soort van kraantje is waar je aan kunt draaien, opereen. Nee, er zijn dus uh, uh, internationale belangen meegemoet, ja. waar gaan we nou ja. en hoe tegen mensen? Ja, ja ik, ik heb de achtergrondinformatie doorgenomen en, en wat me nou zo opvalt is, je praat inderdaad over natuur in heel algemene zin, planten, zeldzame planten en dergelijke. En, Insecten. Uh, hoe zit het met de uh, Ik denk maar even aan vossen en, en dat soort dingen. Doe daar wat mee? Nou, er is voor uh, zoogduren een aparte vereniging. Er zijn in 110 jaar KNV allerlei groepen afgesplitst. Die hebben dus zelfstandig iets gedaan. En het is ook dat past in, in de stijl. Wel als KNV zeggen, dat zijn eigenlijk buitenafdelingen. Zij zelfs zien zich ze natuurlijk als een zelfstandige vereniging en terecht. Maar dus is en voor vissen en voor zoogduren en voor vogels, zijn er ook aparte verenigingen. Die zijn allemaal ooit gesticht door KNV'ers die dus niet meer de brede belangstelling hadden. Die hebben dus zeg maar een stukje gezelligheid ingeruild voor specialistenkennis. En we werken altijd met ze samen. We krijgen ook heel wat lezingen van de andere verenigingen, van onze vereniging. En we hebben ook zelfs specialisten in huis van paddenstoelen en van bijen. Dus het is eigenlijk een soort van familie. Alleen de KNV, die is er al Heel lang en heel oud. Die haalt heel veel eh, beginnen die natuurlijk wel binnen. En dan kunnen ze bij ons rondkijken. En als ze dus kiezen voor een specialist, dan verwijzen we ook door naar die andere vereniging. Als ik nu lid zou worden van de KNMD, wat krijg ik daar dan voor? Dan krijgt u eh, in Halen en Omstreken, dat loopt dus vanaf de provinciegrens van Zuid-Holland tot aan het Noordzeekanaal, tot aan Hoofdburg, krijgt u dus 350 of 370. Uh, familieleden. Uh, gezellige natuurkennis. <tie> Waar een aantal mensen al heel lang meedraaien en ook heel veel dingen weten. Op sommige gebieden. Met zo'n excursie van vorige week, zaterdag, hadden we een bij-excursie met een bij-expert En uh, dan kijken we dus naar die bijen, maar ook naar andere dingen zoals die bellen die langs komen vliegen en uh, dingen als de, de duimbeheer. En nou, ik ben zelf een van de mensen die langer meeloopt. Dus ik kan er sommige dingen veel vertellen. van andere dingen niet. Dus bijen bijvoorbeeld, als ik naar huit cool toe en deed het, weet het gewoon. Dit is gewoon de sfeer van de KNRV. En als je dus uh, je specialiseert in een bepaald onderwerp, dan kun je stichten. En sommige werkgroepen worden na een halve eeuw een eigen vereniging. Ben je gespecialiseerd? Mijn specialisme is algemene zaken. Dat is algemene zaken. Ik had de bescheiden carrièreplanning om in de gemeente halen alle algemeen voorkomende soorten te leren kennen. En ik doe dat pas 42 jaar. Hij oh, ik ben al halverwege. <laughs> nou, als je in algemene zaken doet, dan uh, is het wel heel erg breed. Ja, ik heb natuurlijk, uh, omdat ik een biologische opleiding heb, dat was achtergrondkennis. En ik doe al heel erg lang aan plantjes en wat er aan vast zit. Zo is het bij mij gekomen. En daarnaast ben ik een, een sloopbeestjesmens. Sloopbushions. Waterdiertjes vind ik geweldig. Heel dan geel Heel, Heel uh, Watervlooien. Yeah. Er zijn in het boek wel 70 pagina's watervlooien. Yeah. Met de meest wonderlijke vormen. De aliens zijn al lang bij ons binnen. In de sloot. Ja ja. <laughs> ja ja. Ja ja. Ja je ziet de meeste als je de geen verstand op vreemd gevormde beestjes in de sloot. Yeah. De hele lange staarten, puntstaarten. En wat u zegt is de essentie van een KNV. Je gaat zelf buiten kijken en je verbaast je en je vindt het leuk. Ja. En sommige Mensen blijven daarbij zitten. Die gaan ieder maand op excursie, de work-up excursie, blijven het gewoon leuk vinden. En sommige doordouwers, zoals mijn persoontje, die willen dan weten wat die staartbeestjes zijn. Dat zijn twee verschillende orders binnen de insecten. Met een heleboel soorten. En Eén soort is algemeen. Vijf en zeldzaam. Dat is ze uitgestorven. Ja, ja. ja ik vond het prachtig. Ik kom dan in het buitenland af en Ik zei, ineens van die hele grote springhangen. en die kunnen hun kop draaien. Nou, ik vond dat een wonder eigenlijk. Alle insecten kunnen een hoofd... Ja, maar ze zijn hier zo klein dat je dat niet ziet. En dat was dan zo'n 10 centimeter groter. Die zat daar op een blad En die draait zo zo kopie namelijk in ja, Ja, Griekse spinkers, Ja, maar die, die zijn in Zuid-Europa waarschijnlijk. Ja. Maar wat u dus zegt is de essentie van de KNV. Ja. Je gaat dus zelf kijken en je ziet nu elkaar. Ja. dingen. Ja. als je wilt, kun je doorgaan En daar wil je meer van weten. Ja. ja, absoluut. Dat is zo. Gezien de tijd moeten we... Ja, ik even... Uh, uh, ...van horen. Uh, mensen geïnteresseerd waar kunnen ze terecht? Ja. Mensen kunnen terecht uh, op wwwknvnl slash halen. maar veel gezelliger is om 20 juni naar het Strand te gaan om half elf of op 3 juli op de zomerdag van het Nationaal Park We hebben wij van om 11 uur een excursie van die bellen en vlinders die start bij de Zandwaaier. Ja, de zandwaaier is bij uh, iedereen, die zie iedereen hier wel bekend. Ja, Ik dank u voor uw En uh, het altijd leuk om met de, met de, met de te kijken en zo geniet van de natuur. Ga ook er buiten zitten. En wat je, veel wat je ziet, ga het onderzoeken. Ja. En daarbij uh, ah, wil jij ja. dan uh, graag wel wat mooi weer doen. Nee, we gaan het afdwingen. Nee, we gaan het zoals <laughs> jij gisteren regen met je zingen had. En ja. wij met muziek ja. gaan <laughs> we de zon afdwingen. Uh, de Beatles, hier komt de sun. Hmm. Oh <laughs> De hebben die steeds maar om zitten kijken naar de als regen. Bro, het wordt een prachtig weekend. Nou, we gaan het hopen. <laughs> we gaan het met je resultaat. Maar, uh, maar het zonnetje naar huis is binnengekomen. Ja, want Kari Rijsma zit tegen ons en die gaat, ja, die gaat nu morgen. over ja, ja, uh, de de Er wordt van alles georganiseerd in de dorp. En uh, ook jullie uh, organisatie is met uh, open armen binnengehaald bij de gemeente van Nooskom. Uh, welkom, zei het. Ja, welkom. Dat doet Zandvoort gauw omdat er heel veel mooie en leuke evenementen wil hebben. En er wordt niet zo gauw er wordt wel wel maar er wordt ook gegeven wat je gaat bieden, toch? Absoluut, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja. Uh, je kunt van alles en nog wat willen, maar organiseren is uh, absoluut een vak. En uh, de wil om te organiseren wil nog niet garanderen dat het ook een goed evenement is. Nee, nee, nee, nee. Maar uh, nu is er dus uh, de Triathlon geboren, zou ik maar zeggen. Ja. De eerste in Zandvoort. Uh, ja, um, hoe zit dat in elkaar? Dat je beter de fietsen, zwemmen, lopen. Ja. Dat zijn, dat zijn de, de vorige zijn even anders. Dan begin met het zwemmen, en Dat en zijn dan de ga je fietsen en dan ga je lopen. En okay. dat maakt inderdaad uh, drie. drie. Ja. Uh, en het is eigenlijk een wedstrijd, dus dat is een wedstrijd onder drie onderdelen. Ja, onderdelen. Je begint met zwemmen. Ja. Hoe zit het voorstander in elkaar? Waar gaat het van start? Yeah. En het zal we gaan in de schuil eindigen om de gegeven aflopen? Dat klopt. Uh, nou ja, het is natuurlijk een unieke uh, combinatie van. Uh, wat Zandvoort allemaal kan bieden. De Noordzee, het circuit en het, uh, het duimgebied wat er, uh, wat er is. Je begint inderdaad met zwemmen in de Noordzee. Uh, onder uh, de leiding van de reddingsbrigade wordt daar een parcours uitgezet. Uh, vervolgens ga je over het strand, je steekt de rotonde uh, over en dan ga je naar het uh, circuit toe lopen. Daar staat je fiets klaar. Uh, je wisselt uh, uh, van materiaal. Je gaat op de fiets het circuit op, je, je rijdt daar je afstand. Vervolgens kom je weer terug, je zet je fiets neer en dan ga je door het parcours. Duinlandschap lopen. En het laatste rechterstuk uh, van het circuit dat wordt ook gebruikt voor de finish voor de lopers. Even praktisch vragen, zijn er kledbokjes of klederen? Nee hoor, dat, uh, bij Triathlon is het zo dat je eigenlijk uh, je kleding al aan hebt onder uh, het pak, uh, je wetsuit waar je mee gaat zwemmen. Yes. En uh, het gaat vooral om snelheid vaak, dus uh, het is uh, je wetsuit uittrekken. En daaronder zit al je, je uh, fietskleding. Dus het is een soort, soort ja. onkleedwedstrijd? Uh, nou, eigenlijk niet, want dat, dat stuk hebben we eruit gelaten. Want je hebt alles al aan, als super. Van ja. start gaat. Nou, dus we gaan niet de niet zwembroek aan Ja, want als je de Noordzee ingaat en je moet. Uh, wat is de afstand deze keer? Uh, we hebben twee afstanden. Dat ja? is eentje van 500 meter en eentje van de kilometer. Ja, als je die kilometer gaat zwemmen zonder wetsoort, dan kun je er echt gedroog uit dan gaat het, Ja, het zeewater is al niet warm. Het uh. zeewater is nog niet warm. Uh, dat is correct en daarom is het ook verplicht om een wetsoort uh, aan te hebben. Mensen die dat niet hebben, kunnen dat via de organisatie huren. Dus iedereen heeft sowieso een goedgekeurd dat uh, de reisbegeleider hangt die hand daaromheen. Ja. Het is natuurlijk toch uh, afhankelijk van wat er gaat gebeuren. Wij ja. is... zijn de experts. Hè? Wij hebben gezorgd dat we experts ja. op de deelgebieden ingezet hebben. Uh, wij geven aan wat we willen en zij kijken of het inderdaad ook mogelijk en veilig is. Ja, de zee is op dit moment al uh, veel te bezig. Mm -hmm. En dan gaan toch een aantal mensen in de zee. Je moet je allemaal bewaken. Ja, absoluut. En hetzelfde geldt voor het fietsen en het, ja. uh, en het lopen. Welke experts heb je er meer in gewit? We hebben voor de medische hulpverlening hebben wij EHBO 10.0 ingehuurd. Daarnaast verleent ook de medische dienst van het circuit zijn, zijn, zijn diensten aan ons. Uh, daarnaast werken we met uh, vrijwilligers die ook al hun sporen verdiend hebben op uh, evenementen. Ja. Dus ja, dat alles bij elkaar Verkeersregelaars. Verkeersregelaars. Ja hoor, de groep die hier uh, eigenlijk altijd is, de groep die via Leo Misenbeek er staat, die, uh, die staat er. Dat zijn mensen die allemaal ter plekke bekend zijn. Ja. En daar maken wij gewoon graag gebruik van. Het is ook de bedoeling dat dit evenement op een moment, misschien twee keer, over twee, drie jaar, gedragen wordt door de Zandvoortse bevolking. Mm -hmm. En dat wij als organisatie er dan uitstappen. Dat doen we vaker. We een evenement neer. Er is nog, er is nog geen trillacum in Zandvoort. Nee. We gaan dat neerzetten. We zorgen dat we zoveel mogelijk de plaatselijke groepen daarin betrekken. We ondersteunen ze. We faciliteren ze daarin. En op een zeker moment kun je zeggen, oké, okay, het staat er als een huis we kunnen eruit. En dan gaan we naar een ander evenement toe. Met uh, achterlaten van een goed evenement in Zandvoort. Je een voorbeeld van een evenement dat je al achtergelaten hebt? Uh, ja, dat is uh, alleen wel een evenement dat op dit moment een doorstart maakt. Dat is bijvoorbeeld de Almere uh, Marathon. Mm -hmm. Daar zijn we met bezig geweest. Uh, toch zien we dan dat mensen, het is best lastig om iets neer te zetten. Hij is een doorstart gemaakt vorig jaar met de Almere City Run. Wat ook uitgaat groeien naar een uh, marathon dat nu een marathon neerzet. Uh, de Hilversum City Run is een voorbeeld. Die hebben wij uh, in 2003 weer opnieuw leven ingeblazen met de Ladies Run. En dat is gaan ontwikkelen. En daar zitten wij al een hele tijd niet meer in. Dat is ook goed. Dat is ook goed, maar uh, je hebt het over wij. Wie is dan wij? Dat, dat wij, ja. Dat wij is... Uh, uh, Jeroen van Gele en, uh, en ik zelf. Wij uh, zijn uh, al een jaar of vijftien actief op dit gebied, op het hieromgebied. Uh, Jeroen is eigenaar van een uh, sportspeciaalzaak, een triathlonspeciaalzaak. En uh, ja, we zijn beide met het uh, triathlonvirus uh, besmet. besmet geraakt. En ja, dat raak je niet meer kwijt en dat draag je dan ook graag uit. Het lijkt... Uh... In wordt gezien. Lijkt het mij heel leuk om het op te zetten. Mm -hmm. Maar het lijkt me moeilijker om het over te dragen. Uh, niet als je van tevoren weet dat je dat gaat doen. Ik noem het altijd mijn kindjes. Maar je moet er ook op vertrouwen dat ze op een gegeven moment op een op een goede manier verder geleid worden. Ja, en uh, soms nemen je jouw kindjes beslissingen waar je niet altijd achter staat, maar dat is dan zo. Als je uh -huh. het loslaat, moet je het loslaten. Um, wat ik leuk vind aan dit organiseren is dat. ...dat je iets nieuws kunt neerzetten, dat je daar met elkaar iets van gaat maken... ...en dat je dan uh, vijf jaar later terugkomt en ziet hoe het gegroeid is. Uh loslaten is best wel moeilijk, maar ja, dat weet je van tevoren, anders moet je ja, er niet daar aan beginnen. Je, nee? precies. Ja. Ja. Maar als we dan beginnen, en ik ben beginneling, moet ik dan ja. die hele ja. triathlon uh, ja. doen? of? Uh, ja, eigenlijk wat? wel. Als ik, als ik u zo bekijk, zeg ik gewoon doen. Ja. Uh, maar laten we eerst beginnen met een wat kleinere afstand, en dat zijn natuurlijk uh, de afstanden die zij ja. nu ook uh, aanbieden. 500 meter zwemmen, 10, uh, sorry, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer lopen. Je kunt het ook in een uh, trio of in een duo doen. Ja. Dus je kunt zeggen, we doen we hebben één zwemmer, we hebben één fietser, we hebben één loper. En dat is om de, sp de sport ook breed toegankelijk te maken. Iedereen kan wel, die een beetje goed getraind is met hardlopen, die kan wel vijf kilometer hardlopen. Nee, dat zwemmen. Maar er zijn ook mensen die het heerlijk vinden om te zwemmen. En dat lopen nog niet zo goed kunnen. Nou, als ik het even snel uitreken met ja? fietsen bijvoorbeeld, dus vijf rondjes, circuit, ja? 20 kilometer ja? ja, ongeveer ja, ja. uh, En behoorlijk heuvelachtig. Ja, absoluut. Ja. Dat is een uitdaging, netland bestuur een uitdaging op triathlongebied En Stanford kan dat bieden. Nee, dat is absoluut waar. Het is niet zomaar even iets wat je, wat je neerzet. Je, je kunt niet zeggen vandaag uh, oh, ik ga volgende week eens meedoen aan die triatlon. Je moet je voorbereiden. Maar dat geldt voor alles. Het is voor elke sport die je gaat doen, is het niet verstandig om daar zomaar aan te beginnen. Je moet je uh, goed uh, voor laten voorlichten over je materialen. Je moet goed kijken of het inderdaad een sport is die bij je past. En dan kun je er rustig aan gaan werken om er naartoe te gaan. Je kunt wel nu zeggen als je enthousiast wordt van wat je volgende Ziet, hé, dat wil het volgend jaar ook doen. En dat kan natuurlijk. En dan hebben we ook de inschrijvers um, schema's meegegeven waarop ze kunnen trainen, zodat ze goed voorbereid op aan de aanstart gaan. Dus ja, ze krijgen een heel stuk informatie vooraf. Absoluut. Ja, als je op tijd inschrijft, dan ga je gewoon mee met uh, de, de schema's die gemaakt worden. En uh, heb je daarover vragen, kun je ons natuurlijk altijd bereiken. Dus ook in het stuk daarvoor uh, zorgen we ervoor dat er zoveel mogelijk wordt begeleid. Okay. Nou heb ik gefixt, ik wil ook nog een beetje uit te blazen, maar dan nou ga ik lopen. Uh, wat zie ik dan waar kom ik dan terug? Uh, we lopen op het uh, duimpad wat eigenlijk om het circuit heen loopt ja. en dat is een, een afstand van ongeveer 5 kilometer en dat komt natuurlijk heel mooi uit want als je 10 kilometer gaat lopen dan leg je dat ongeveer ja. twee keer af dus wat zie je dan? Nou, je ziet het schitterende duingebied uh, je hebt ook zicht op het uh, parcours op het circuit uh, beneden, dus je ziet ook nog de fietsers die daar zijn en het grote voordeel is dat mensen uh, die meekomen met de sporters, dat die vanaf de tribune ja. ook heel veel kunnen zien. Dus we hoeven niet heel veel beweging te hebben. Dat heb je vaak bij wedstrijden Je hoort van de ene kant naar de andere kant. En hier is het zo. Je zit op de tribune. Je kunt heel veel zien. Uh, en op het moment dat ze gaan finishen, ja, dan zijn ze recht voor, oh, voor je. Dus okay. dat is natuurlijk ook heel helemaal... mooi. De uh, informatie die, uh, die jullie naar buiten gaan, waar is die haalbaar? Uh, we hebben een eigen site. Dat is www.zandvoort.nl uh, Daar staat alle informatie op. Ik moet wel zeggen, je kunt niet meer inschrijven als Deelneming, dat is vorige week gestopt. Omdat er natuurlijk ook een hoop voorbereiding aan zit. Dat weten jullie mee. maar je moet ook zorgen voor startnummers, wat die genoemd zijn. Uh, er komt van alles nou, de bij. Een van 650 winningen. Ja, dat is dat correct. Klopt. En daar zijn we ontzettend trots ja, op. Dat, ja, het geeft dat geeft op voor, ja. voor het begin even dus Zeker, zeker. En dan nog de supporters. En dan nog de supporters erbij, de familie erbij. Dus wat dat betreft wordt het een leuke dag. Wat we wel nog heel erg kunnen gebruiken zijn wat vrijwilligers op dit moment. En die kunnen zich aanmelden via www.vip.zandvoort.nl De nieuwe website? Nieuwe website? Die, ja. ja precies, nou, daar stonden wij ook meteen op. Dat is een van de initiatieven waarvan Zandvoort ook zegt, kun je daar ook op gaan? Heb gegeven? je al een reactie je... daarop gehad? Nee, helaas niet. Ik heb wel uh, reacties gehad via andere kanalen, okay. maar via dit kanaal nog niet. Vandaar dat ik het ook graag nog even meegeef. Ik vind het wel jammer dat de, de insluiting al gesloten is, want ik doe dat graag meegenomen. Ja. Ik kan een ja. eindje maken doen, maar volgend jaar... Nee. Dan volgend jaar, dat spreken we af. Nou, ik, ik wil nog graag zien lopen, fietsen en zwelgen. Daar ligt dan mijn uitdaging bij jou natuurlijk ook, hè? Nee, ik heb heel andere gisteren aan die gezongen hebt natuurlijk. dat is het. Ja, nou had je gisteren nog een. ja, dacht ik ook. Nog uh, één keer de website, voor alle oh, duidelijkheid: jullie of vrijwilligers. Ja. Inschrijving op, is gesloten, maar ja. iedereen mag komen kijken. Absoluut. Op het ja, screen. screen. Ja, op het screen. Inderdaad, www.vip.zandvoort.nl. Ja, Mensen komen Zeker. En, en, Nee, nee. Ja, zeker. Ik kan okay. het niet. Ik kan het niet. Bedankt. Heel graag. Goed. Ik vind het nog eens een keuze. Ja. Het, eh, mensen die nu wakker worden trouwens, ben, en aan hun buitje zitten, zou ik zeggen, draai je muziekje voor. Supertrend. Breakfast in Amerika. When I was young, it's in So wonderful A miracle A witness beautiful Magical and, and, and all the birds in the trees They'll be singing so happily A joyful view Oh, they'll be oh, watching me And then we sing We are the wie gaat eruit? Is het er er mij eruit? Maar nou ja, dat maakt allemaal niet uit. Ook. Wie binnen is? is Gerard. Right? Ja, geur, ik vraag je... maar wel eens af wat hij wat de tijd moet om binnen te komen. Want uh, als ik hier het allemaal lees met uh, alles wat hij doet. Uh, Zeba, bezoeken aan zieken, atletiek trainen, perscoach van de Tiat bestuur IPA, ANBO, daar zit hij tegenwoordig in bestuur. bestuur, Bidwurf, vrijwilligerswerk, noem het allemaal maar op. Dat zijn die 13 punten. En de laatste is een project in Ghana. Wordt zegt het voort. Ja, Gerard, goedemorgen. Goedemorgen. Heb jij wat tijd om opnoepens hè? Nou ja, die tijd moest ik even een beetje vinden gelukkig. <laughs> Gelukkig wat mijn arbeid samenleven, die is ook wat ten einde bij mijn werkgever. Dus ik hoop dat daar wat meer tijd in Ik Ga je dan ook uit het bestuur van de International Police Association? Ja, nou ik ben dan nu op dit moment alleen maar lid dus ik zit namelijk in het bestuur. Er staat een lange lijst van dingen die je doet en gedaan hebt. Je bent sinds een jaar deurpshoeker? Sinds september. Sinds september, dat. Ja, het is, uh, het is een hartstikke leuke functie. Het is niet alleen een uh, hobby, het is ook een functie. Je ja. wordt uh, ja, de gemeente officieel uh, aangesteld als, uh, als deur, maar wordt de gemeente zandvoort. Dus eigenlijk ben je ambtenaar. Ja, dat, dat goed. wordt het. <laughs> zo... <laughs> oh, maar je Goh, zo. Met jij bent naar Amerika geweest. Uh, dat dat dat dat vorig jaar hebben we, of misschien twee jaar geleden, een Amerikaanse dorpsomroeper die was hier uh, bezig, hmm. uit Holland, John Carstens. Ja? Die ja. Die uh, heeft ons dus, dus uh, op een gegeven moment uitgenodigd, omdat ze daar een heel groot uh, festival hebben. In het plaatsje Holland in Michigan. En die, uh, dat festival dat, uh, gaat over een hele week. Dus uh, dat, dat, dat gaat gepraat met allemaal parades, optredens. Maar uh, nou, ja, en de, in, een van de elementen is dan een wedstrijd van uh, ontroepers. Het festival is dat een, een, een dorpsfestival of ging het specifiek voor het ontroepen van... Uh, een festival voor innieuwbos. Ja, nee, het is, het is echt een festival van het de dorp uh, Holland. Ja, ja. Als je daar bent, hè? Het heet Holland, dan is het ook Holland. Nou, het is klein Holland, ja. Ja, ja dit, is, het is een, dit zijn allemaal voormalige Nederlanders die uh, in het verleden al naar, naar Amerika zijn geëmigreerd. Het zijn uh, vaak uh, mensen van boerenafkomst die met, uh, met familie uh, op een gegeven moment daar terecht zijn gekomen. En uh, ja, nu op dit moment zijn natuurlijk uh, mensen die daar wonen. Het zijn allemaal derde generatie, dus ze spreken geen Nederlands meer. Nee, helemaal niet. Er nee. zit er nog wel een beetje in Nederlandse traditie in. Hè? Ja, die, die roots, dat hierbij dat, heeft mij verbaasd. Dat uh, die hele week door uh, zijn optredens en parades, en daar beulen ze elke elk keer uh, dingen uit. Die echt te maken hebben nog met, met, met Nederland. Zoals bijvoorbeeld, uh, ze zo lopen een klederdracht en een, dan uh, beulen ze bijvoorbeeld de Elfsteentocht uit. Dus dan lopen ze allemaal een klederdracht van de plaatsen waar je doorheen ze uh, het Sint-Niklaasfeest uit. En uh, dan loopt Sinterklaas loop door de straat heen. En dat soort dingen allemaal, het is klompen het is echt uh... Dus eigenlijk wordt het één keer per jaar gewoon, uh, de traditie, in, de Nederlandse traditie die, die door het jaar heen gaat, Sinterklaas, ja. er uh, wordt dan gehaald. Ja, en, en er wordt heel veel aangeduid door de gezinnen, want het gaat door. En maken ze ook de kostuums en de kindertjes, die lopen ook uh, allemaal in kostuum. Ze lopen allemaal dan op klompen, het heeft me echt uh, verbaasd. Ja. Maar ja, dan staat daar ineens een, een uh, originele Nederlandse, Zandvoerse uh, dorpsholper. Ja overal die mensen. Nou, dat, vinden ze, dat vinden ze geweldig. Dat, vinden, dat waren dus met vier uh, Roepers uit, uit, uit Nederland vandaan. En dat wij dan uh, uit dat kleine landje dus uh, in, naar Amerika komen om uh, het foud festival uh, ja, op te horen en te, te presenteren. Dan, uh, dan, dat vinden ze gewoon geweldig. Het, het verschijnseldorp zonder. Uh, zijn ze dat nog wat? Of hebben jullie dat helemaal moeten uitleggen? Wat... Nee, Ze hebben dat daar ook. In Amerika. Dat, uh, ja, dat heet Town Cruise eh? daar. Dus heel uh, Amerika en Canada. Het is gewoon uh, verschijnsel die daar die, die, die ook uh, aanwezig is. Oké, okay, alleen al het feit dat het traditioneel Nederlands is. Was het voor hun uh, geweldig... Uh, dat vond ik, ja, dat vonden ze gewoon uh, bijzonder. Voor <laughs> de rest ja, waren dus uh, Amerikanen en Canadees aanwezig. Ja. Was het iets van competitie of alleen uh, demonstratie? Nee, nee. We hebben dus uh, door de, de, de, de week heen uh, we eerst meegedaan aan de parades en mochten we voorop lopen als, als touwkruis en maakten we het met de uh, bellen en gongen uh, maakten we dan aandacht uh, voor voor het festival en dan één een, uh, een dag was uh, dan een uh, competitie voor ons ja is zeiden mensen het nog ja. wat namens zoals zandvoort en andere uit nou, ja je je je kreeg op een gegeven moment wel mensen die daar toe kwamen en dan uh, zeiden ze van ja ik kom uh, mijn familie komt van vroeger van, van, uh, van Groningen of, of, of van Noord-Holland en uh, ja dan gaan uh, ga ze een praatje met je aan ja, dan, dan, dan, dan, dan, je gewoon dat die mensen weer uh, uh, wat wat wat willen weer, weer uh, horen van van hun oude roots ja uh. Competitie was er wel of niet dus? Ja, ja dat was competitie. Competitie. Ging ja. Ja. het nog een beetje ben je een redelijke plek geëindigd? Ja, nou ja goed, het uh, was voor mij een hele ervaring om dat te doen. Uh, wij, wij kwamen natuurlijk wat achter met onze uh, Engelse taal. En daar uh, moesten in, in de Engelse taal moesten wij onze uh, roepen doen. Ja goed, uh, dan uh, dat, uh, dat, uh, dat kwamen wij een beetje achter met de Amerikanen en de Canadezen natuurlijk. een je een tekst schreef. Uh, nee, ik heb het zelf gedaan. Ik heb op een gegeven moment doorgehouden naar die uh, Rieper van Holland, uh, hoe die met tekst eruit zag. Daar heb ik een uh, berichtje van terug van, nou ja, het is wel steenkool anders. Maar misschien <grijgelijker> nou, maar misschien vinden ze het wel hartstikke leuk. een Ja, dat is misschien wel wat anders. Dus, je komt dus niet uit Amerika, maar ja, het right. Dus ja, en ik, ik, ik kom ook wat tekort qua, qua outfit natuurlijk. Want ja, er zijn uh, roepers daar en daar gooien ze kleding uh, tegenaan. En die zien eruit uh, met, met kleding van 2-3000 euro aan. Ja, daar kan ik gewoon niet tegenop. En dat is ook helemaal niet ja, erg, want uh, ik zeg. Zoals je daar zit, een mooie traditionele zandvoets. Ja, dit hoort gewoon bij Zandvoort ja nou ja, wij moesten natuurlijk ook dat we konden onderdeel van de punten doen we moesten een verhaal vertellen over onze kledij. en ja die, die Amerikanen die hadden een heel mooi verhaal en ik moest stellen, maar konden alleen maar doen en uitleggen dat ik een, een vissersman ben en dit is ja. mijn zomerspakje ja. en ja vroeger waren wij arm en we visten en daar moesten we wel bij verdienen is dat wel zo'n mooi verhaal, maar dan af? Want die mensen die zien er helemaal gelikt uit. Maar die zijn ook begonnen met een gewoon een, een, een, een, een simpel kostuum. Alleen daar is het zo gegaan dat ze die verzonden een pofmoutje op, die verzonden er een ja. kraagje bij. Ja. En uiteindelijk ben jij gewoon origineel zoals het is. Ja, klopt. Dus dat kon ik dan wel uitleggen. Dit, dit, dit hoort gewoon ja, ja, bij ons dorp. En uh, zo zagen wij er vroeger uit, de mensen. En uh, daar ga ik geen uh, dingen aan veranderen. Nee, maar dat hebben ze wel gedaan trouwens. Ja. Zo lang is die historie van Amerika. Ja, nee, lang, lang niet eens. Maar... Nee, ze, ja. maar... nee, ze ja. hebben geen een cultuur. Nee. Nee. Dat, dat maken ze allemaal. Dat is een Dat is het. Oh, ja. We ja. lopen naar het heen dat we in dit gesprek We geven ik nog even één vraagje. Over. Wat in de nabije toekomst is, komende maanden zijn er hoogtepunten nog te nodig van dingen die je gaat doen. Ja. Nou, voor mij is het uh, belangrijk uh, om. Uh, ik ben eerst uh, aspirantwoord op dit moment uh, ja. van de GLD. En uh, dat aspirant dat wil ik er vanaf hebben. En, uh, dat betekent het is een uh, behoorlijke strenge belastingcommissie. en je, je, er wordt van jou verwacht dat je één keer of drie keer in het jaar meedoet aan een concours in het land. En dan uh, ben je af van het aspirant en dan ben je volwaardig lid. Dus ik heb uh, eerst al een uh, deel met gedaan, de ik heb er nu nog een paar op mijn lijstje staan en doe ik zelf uh, de organisatie. Ja, en dan heb ik zelf de organisatie van onze eigen dörrensomroepersconcours dus uh, in september, dus ik kan uh, dan halen die die wel. Ja. Oké, okay. dat, dat is mijn eerste doel en ik hoop dat ik door die concoursen waar ik aan meedoe, dat ik dan een, een behoorlijk goed resultaat kan. kan... Oké, okay, bedankt voor je komst. Het is uh, heel leuk dat je over Amerika hebt verteld. Het was oh. een een belevenis, neem ik aan. We zijn uh, heel ja, We gaan nog meer van jou horen. Ik ben zeer Wat ik in ieder geval in Amerika heb gedaan is om beter. En dat uh, sluit aan met volgende. We in Breakfast in Amerika. Merkel beautiful. All the birds in the trees may be singing. Muziek even, want uh, er is ondertussen nog een belangrijke gast aangeschoven die toch nog even zijn boodschap kwijt wilde. De... Snelheid is geboden. Snel, ja, de snelle jongen. De snelle, ja. Je zou haast denken dat we ook een snel ontbijt kunnen leren. Uh, uh, ja, nee, beetje... Dat mag niet lukken vandaag, uh, volgende keer. Maar aangeschoven is Kees Koning. Goedemorgen. Uh, Iedereen kent hem uh, van de schuur. Ja, en naar de Durban. Je ja, blijft toch de man die ooit een keer een racewagen in de school geschoven heeft. Ja, dat, uh, nou, daar kom ik graag nog een keertje van terug, ja. <lacht> Nou, ja. ik heb dat uh, van nabij mee kunnen maken, want wij hebben ook nog eens hier op die zaten. Kees is doorgegroeid naar het circuit, je zit helemaal thuis op het circuit, komt regelmatig langs om te vertellen wat er op het circuit is. En wij zijn liefhebbers van het circuit-standfoto's. Kees er ligt weer een prachtig boek voor ons, de Profile Tire Center Pinkster Races. Zeg ik zo goed? een hele mond vol, maar hij klopt. Ja, ja. Ja, even een beetje... uh, is dat uh, bezwaarlijk voor jullie? Maar ah, lekker driften, Kees. Nou, in principe voor coureurs is het altijd lekker weer om te racen. Ja. Want als het een beetje zonnig is, dan heb je natuurlijk lekker veel grip. En dan kan je gewoon uh, lekkere rondetijden neerzetten. Als het een beetje koud is, dan komen de banden nog beter tot hun recht. Dus dan is het ook lekker weer. En als het regent, is het ook lekker weer. Want dan kan je gewoon lekker graaien met je auto en goed je skills bijwerken. Uh, dus wat dat betreft, voor coureurs en, uh, en, uh, en teams is het in principe geen probleem. En voor toeschouwers, hè? En toeschouwers, ja, maar. Mensen formule 1 wordt pas interessant als het gaat regenen. Juist inderdaad, zodra er een regenbuitje naar beneden valt, dan, uh, dan lijkt er een soort resetknop ingedrukt ja. te worden. En dan zijn alle voorsprongen die, die men ooit had opgebouwd, zijn in één keer weer terug naar nul. En dan beginnen we beginnen met de schone lei. En dan komen in één keer hele andere kleurs naar voren dan dat we misschien gewend zijn. Ja. Ik, uh, ik, ik verbaas me niet, op, want ik, ik volg het een beetje die formule 1 en ook op het scrie hier. Uh, dat die banden, dat wordt een steeds belangrijker ding uh, in de formule 1. Uh, ja, moet je een keer zacht gereden hebben, moet je een keer hard gereden hebben. Hoe is dat hier? Mag men... Uh, men gaat weg, men kijkt naar buiten, het is droog. Dus ik doe uh, droge weerbanden erop. En dan ga ik rijden en dan ga ik het afwachten. Dat is een, een gok. We hebben daar uh, bijvoorbeeld kunstenaars, zoals de echte Zandvoorten, zoals Jan Lammers en uh, Alert Kalf, die dat heel goed kunnen inschatten. Uh, en die nemen nog wel eens het gokje. Die kijken dan even goed naar boven. Die kijken dan nog een keer een beetje naar het zuidwesten. Want daar komt meestal de ja. uit vandaan. En dan zegt zo: ze, nou goed komen, ondanks dat het nu regent start ik op sliks. Nou en dan denken ze de eerste paar ronden zo, oh, nou wat een slechte keuze en dan zie je ze helemaal wegvallen, maar ja zo'n race duurt meestal een minuutje of 25 en als dan na vijf minuten de regen is gestopt en de andere vijf minuten moet je de baan een beetje droog rijden, maar de rest van dat kwartier kan jij opeens een stuk sneller, ja dan uh, voor je twee weet sta je op het podium. Dus wat dat betreft uh, spektakel allong, nog niet zozeer dat je harde en zachte banden kan kiezen op Zandvoort, uh, maar ja dat zijn wel methodes waar, waar ze bijvoorbeeld de Formule 1 heel interessant mee kunnen maken en uh, wij hebben dat soort ingrepen nog niet nodig om een mooi spektakel neer te zetten Dat er mag wel dus tijdens een race van banden bandenvuurgenzorg, als jij dat wil ja hoor, als, uh, je kan bijvoorbeeld ook een lekker band rijden door wat glas wat op de baan ligt en ja, ja. dan mag je ook je banden wisselen of ze moeten zeggen je moet op drie wielen verder, maar dan ja, wordt het dat is wel, wel he heel erg spannend ja, het gaat met auto's niet zo goed, Dan er komt er ook af en dat is ook niet goed de teping, uh, ja, ik ga naar het programma. programma Kees heeft de snelheid ja, het programma, nou we hebben natuurlijk het bekende Dutch Week, de, de standaard Nederlandse raceklasse die door Park Antwoord worden georganiseerd uh, en, en ook gepromoot. Uh, bekendste klasse natuurlijk het HTC Dutch GT4 kampioenschap met grote namen, stoere auto's um, en... Wat is een grote naam? Een grote naam, bijvoorbeeld Jan Lammers of Jeroen Blekenmolen. en het meest fraaie is nog wel dat beide coureurs op dit moment in Le Mans zijn. Die zijn nu natuurlijk daar voor de 24 uur van Le Mans. Die gaan zodra de race voorbij is, gaan die ja nog net niet een race tegen de klok beginnen, maar die gaan dan naar Zandvoort toe rijden en maandag moeten zij dan achteraan starten met z'n tweetjes bij het HTC Dutch GT4. Want ja, ze kunnen vandaag niet kwalificeren, dat uh, maar dat is natuurlijk een spektakel van je welste, want dan moeten ze even door een veld van al die andere GT's heen boenderen en ja, dan is de vraag uh, wie gaat het beter af? Gaat het Jeroen beter af of Jan anders? Nou, daar kun je een grote naam hebben, maar er zijn er toch een aantal voor je die echt niet voor je aan de kant gaan. En dat is het mooie van Zandvoort, dat je daar uh, ondanks dat je misschien iets meer baankennis kan hebben, je bent afhankelijk van het weer afhankelijk van de afstelling. Van van de auto. Zoveel factoren. Maar voor het publiek zeker alvast iets om naar uit te kijken. Dat is dan gepland op uh, rond de klok van half elf op maandagochtend. Dan is dus de eerste race van het HTC Dutch GT4. Uh, we hebben natuurlijk ook nog de Clio Cup, de Suzuki Swift Cup, uh, de Tourwagen Diesel Cup en het Dutch Formula Ford Championship. Dat zijn onze nationale klassen. Uh, een stukje internationale inbreng is er van de Legends Cars. Die waren vorig jaar ook op de gast. Dat zijn kleine, ja, hot Dus dan moet je terugdenken aan de, de mafia-auto's uit de jaren dertig uit Amerika. Weet je dat? soort hot vorm uh, daar hebben ze een soort schaalmodel van gemaakt en daar racen ze dan mee, uh, dus dat is op een schaal van van vijf op acht of zo. En dat ziet er dus net iets kleiner uit, maar ontzettend leuk. Uh, en ja, wat wat echt het, het, het de, de kerst op de taart is, is de deelname van de racecar euro series en uh, van origine Frans kampioenschap tegenwoordig met Europese FIA status. En dat zijn gewoon meer dan twintig dikke NASCAR's. dus die eigenlijk alleen in Amerika rijden. Daar hebben ze een Europese auto voor gefabriceerd en meer dan 20 ja, van dat soort auto's gaan met elkaar de strijd aan op Zandvoort. Dat zijn echt brommotoren. Heerlijk geluid ja, het en uh, heerlijke actie. Prachtig. Ja. Ja. Ja. Ik vind het, het, het, het geluid van de verschillende motoren vind ik wel leuk. Die, die Nesco's zijn echt van die brommotoren. En uh, de is zijn van die Jankers, hoogtourenmotoren. het ja. zijn bugger. Ja, maar dat, dat, dat maakt het leuk. En als je dan in het dorp loopt, bij, zoals gisteren bij de training en vandaag met de training, hoor je die geluiden ook. Dat is gewoon prachtig. Ja. Wat verwacht ja. je ervan met Kees voor de druk? Dat uh, valt op staat natuurlijk met het weer. Dat is uh, maar ik denk dat, uh, zeker ook gezien onze partner Paul Center die heeft heel veel aandacht eraan besteed. Uh, en ik uh, denk dat als we realistisch zijn, dat als het echt heel erg slecht weer is, dat we, dat we tussen de vijf en de tienduizend moeten rekenen. Maar als het gewoon lekker weer wordt, en dat wil het nog wel eens zijn dat als voor heel Nederland regen is voorspeld, maar dan hebben wij uitgerekend in Zandvoort goed weer. Ja, dan kunnen we zomaar richting de vijftien naar twintigduizend. Als ik je een tip geven, niet zien op het circuit. Doe het weer bedankt, dan krijg je, je regen. Op, dan krijg je regen, je regen. Band, Dit gaat ja we het aan de radio want gisteren regent alleen in Zandvoort en de Romeinen ook. Ja, uh, maar het was een mooie pizza. Jij, uh, mij. Ja, ja. Dus ik, uh, ik denk dat Kees ja, dat een hele uh, En uh, voor uh, de Zandvoorten zelf, die, uh, die niet in staat zijn om naar het circuit te komen, en begrepen dat uh, ZFM uh, de bewegende beelden mag ook pikken van uh, het circuit. Ja, wij, zitten, wij hebben ongeveer vanaf 9 uur, s ochtends maandag, hebben wij een live TV-signaal. Dat zenden wij met alle liefde weer door naar uh, ZFM Zandvoort. Zodat ook uh, iedereen uh, in Zandvoort gewoon... Lekker kan meegenieten van de races, dus of het nou regen is of, uh, of droog weer Dan kunnen ze thuis zelfs nog aan de ontbijtafel even kijken ja. Dan kunnen ze zich misschien zelfs laten overhalen Zo'n je wat ja, Het ja, is eigenlijk veel lekker, daarom oh, gewoon daar te te het. gaan kijken, ja, ja ja Dat is het zeker vanaf 9 uur op de Cinefem Text TV Is het dan te volgen En uh, als je er zin hebt, kom dan kijken Hoe is dus met de trouwe fans? De trouwe fans die hier komen altijd Ongeacht wat voor weer Die, uh, die zitten er altijd en die zijn er altijd Schijflakdoorgebed. Uh, Schijfvlak.nl, ja en ze delen ook dit weekend weer punten uit. Ja? En uh, ik heb begrepen dat we inmiddels al drie code rood situaties deze ochtend achter de rug hebben. Ja. En er zal de ochtend eentje geweest zijn in het schijfvlak. Dus uh, er zullen punten zijn uitgedeeld. Ja. Deze, ja. deze heel erg bedankt voor uw komst. Je hebt het heel druk. Uh, en in de tijd moeten we ook stoppen. Heel erg bedankt. En ik hoop dat jullie een geweldig geweest weekend uh, hebben. Dankjewel. Okay. En we uh, besluiten deze. De eerste uur van de morgen zandvoort. Met welk muziekje? Ik dacht Julien en Claire, zie je melodie, kijken we naar wat means is from.